Zaken keurig netjes onder controle heeft. Als u wacht op het nieuws, dan moet u even wachten tot deze tweede helft voorbij is. Deze tweede helft van de Europa League finale. Daarna gaan we aansluitend het nieuws uitzenden. Vooralsnog zijn we bezig met Benfica tegen Chelsea. Een klein uurtje onderweg en het is nog 0-0. Wat bezit voor Petr Cech. de Cech is de doelman van Chelsea die de bal maar eens even aan de voet houdt... ...en vervolgens maar weer eens kiest... Voor een optie lang. Dat moet dan richting Fernando Torres zijn. Want dat is de diepste man. Maar die wordt keer op keer in de lucht toch geklopt. Door die sterke Braziliaan Luisao. Je zou van daaruit, als je de bal voorover tenminste als Chelsea zijn... En met wat creatievelingen kunnen voetballen. Maar het is in dit geval Matic die de bal heeft wel over de zijlijn loopt. Onder druk gezet als dat hij is. Door Mata en door Oscar. En wie krijgt nu de ingooi? Nee, toch gewoon bij Fika. Almeida mag gaan ingooien. Dat heeft Kuipers dan toch goed gezien. Dat Matic niet zomaar zelf die bal over de zijlijn liep. Gooi is wat onzorgvuldig, maar met hangen en wurgen komt de bal wel bij Cardoso. Nog wel 5 meter, 6 meter voor de middenlijn. Hij verplaatst het spel nu naar de linkerkant. Dan moet er wel gesprint worden door Malgadejo, maar die houdt aan de linkerkant de bal binnen. Komt nu terecht op de helft van Chelsea. Gaat de combinatie zoeken met Caetan. Caetan in de versnelling richting de achterlijn. Achtervolgd door Aspiliqueta. Voorzet komt bij de tweede paal. Wordt ingekopt, maar gered door Tsjech. De kopbal is van Salvio. Had beter terug kunnen koppen denk ik. Want er stonden volgens mij op het 5 meter gebied twee man te wachten. Ging hier voor eigen succes. En mijn, Czech heeft hem. Mijn indruk was dat hij ook probeerde terug te koppen. Dat kunnen we nu nog even gauw uh, terugzien op het scherm. Maar hij probeerde het wel. Niet sterk op goal gekopt. Maar ook niet sterk teruggekopt. Aan de andere kant nu Fernando Torres. En dan is het 1-0. Hij heeft één kansje nodig. We zitten lekker naar de herhaling van de kans van Benfica te kijken. En dan is daar als een duveltje uit een doosje. Precies zoals je hem kent. van Maladij de Spanjaard in de punt van de aanval bij Chelsea. En hij verschalkt Arthur in één beweging. De bal diep gegaan richting Fernando Torres. En dan staat Chelsea dus inderdaad na een uurtje voetballen voor tegen Benfica. Na een uh, razendsnelle uitbraak, precies zoals je dat mag verwachten van uh, Chelsea. De bal komt bij Czech vandaan in één keer. Zo, die kan een behoorlijk eindje uh, gooien. En uh, in één keer doorgespeeld op Fernando Torres. En die is dan sneller dan iedereen achterin bij Benfica. Handiger ook dan Arthur, die daar heel slecht op zijn benen staat. En zo kan de Spanjaard dus ervoor zorgen dat uh, Chelsea op 1-0 staat tegen Benfica. ...wonderlijke bal, want die bal van Tsjech uh, gaat door de as van het veld... ...wordt volgens mij door Mata nog heel even beroerd of eigenlijk niet. Het lijkt er zelfs op dat die bal in één keer richting Torres gaat. Die draait zich om en begint aan een indrukwekkende sprint... ...waarmee hij in eerste instantie Luziao afschudt... ...en vervolgens dus inderdaad om die Arthur heen gaat... ...en Chelsea viert feest. Dat ken ik ergens van, dat beeld van die mensen in het wit-blauw die feest vieren. Daar weten ze in München ook nog wel uh, wat zich uh, van te herinneren. Fernando Torres... Zes goals alweer in uh, negen wedstrijden Europees. Wat dat betreft gaat het prima. In de competitie heeft hij geloof ik in de laatste vijf wedstrijden... zes wedstrijden maar één goal gemaakt. Maar in Europa weet hij het net te vinden. Nou, daar gaat wel het een en ander mis. Daar gaat uh, Jan van Hals ongetwijfeld wel wat over vertellen. Het is 1-0 voor Chelsea. Nou, ook vooral wat er goed gaat. Want het is volgens mij een assist van Tjeck, uh, van of niet? Ja, inderdaad. Maar ja, dat zegt hij eigenlijk al genoeg. Want die gooit razendsnel uit. Uh, echt op de counter wilde Chelsea, Chelsea uh, spelen. Je zag al sowieso dat er wat meer uh, uh, levendigheid kwam. De ruimtes werden wat groter. Ik zat net een beetje aan Ola John te, te denken. En uh, um, Benfica, die, die kreeg een enorme kans. Hè? Die kopbal. Tjech gooit uit. Enorme dekkingsfout van die Garay. Uh, Luciao moest hem nog uh, proberen te herstellen. Maar ja, dan zie je dat Torres uh, echt een goalgetter is. Dus, ja. Uh, ja. Hij profiteert gewoon van fouten bij, uh, bij Benfica. Verdedigende fouten. Ja, hij vertelde ook vanmiddag Boudou en Zende hier op Radio 1. Zei hij ook dat daar de kansen lagen voor Chelsea in de counter. Ja, ja. ja, ik blijf het zonde vinden hoor. Maar dat heb ik al een paar keer gezegd vanavond. Met zulke goede spelers. Maar ja, als, uh, als, je, als je dat zakelijk voetbal wilt noemen. Hè, wij zijn toch een beetje vanuit, uh, vanuit de Hollandse voetbalschool kijken naar zo'n wedstrijd. Uh, en je haalt daarmee uh, de Europa League uh, winst binnen. Ja. Dan uh, moeten wij ons mond houden. Goed, we gaan naar uh, een vrije trap op een gevaarlijke plek voor Chelsea. Ja, Abramovic vindt het eigenlijk ook niet zo leuk dat Chelsea zo voetbalt. Maar ja, zolang je prijzen wint en hij uh, heeft er genoeg ingeduwd... om er toch maar uh, uiteindelijk vrede mee te hebben... dat je op deze manier dan blijkbaar toch de prijzen binnenhaalt. Vrije trap op een lekker plekje. Mata natuurlijk achter de bal, want het is een vrije trap voor uh, Chelsea. Dat uh, als het een beetje handig uh, speelt... David Lewis kan daar vandaan ook trouwens heerlijk trappen. 24 meter ligt die bal. Mata, bal in de muur, hoofd van Luisao. De veroorzaker trouwens van die uh, vrije trap. Tackelde nog even Torres. Daar waar hij hem eerder niet de baas was... dacht hij nu van uh, ik zal je nog eventjes krijgen. Even laten merken dat ik er wel degelijk nog ben. Ook al is het dan aan de late kant omdat Chelsea dankzij Torres op die 1-0 voorsprong staat... Na 62 minuten de vrije trap. Dus om zeep geholpen door Louis Zouw in de muur. Hoog genoeg gekomen. Nu moet hij de bal wegtrappen. Doet hij dat een beetje kort naar Matic? Matic die draait dan weg bij Ramirez. Maar de handelingssnelheid van Matic is nog net zo traag. als dat hij dat bij Vitesse deed. Ramirez is slimmer, sneller. Maar gebruikt ook een beetje de verkeerde technieken. Namelijk hij tikt matig aan. Die gaat gretig liggen. Want die draaide zich daar keurig de problemen in. En dus vrije trap voor Benfica. Benfica dat zometeen gaat wisselen. Volgens mij is het Lima die zich klaarmaakt om zo in het veld te komen. Wat bezig is. Met het prepareren van de kleding. Als de bal over de zijlijn gaat via Rodrigo en Oscar, Want hij mag uiteindelijk ingegooid worden door Benfica. Dat gaat gebeuren door Salvio. Dat gaat hij doen vanaf de rechterkant. Je ziet aan de medespelers dat Salvio dat over het algemeen ver kan. Want de spelers van Benfica houden zich op in het strafsomgebied. Dus kijken of hier een gevaarlijke situatie uit kan ontstaan. Bal komt in dat strafsomgebied. Wordt uiteindelijk weggekopt door Lampert Niet helemaal het strafsomgebied uit. Mata krijgt hem dan wel het strafsomgebied uit. Maar richting de zijlijn. En Oscar brengt eigenlijk weer uh, matic in stelling. Matic gaat nu proberen om te slalommen door de defensie van Chelsea heen. Aan de rechterkant het strafzoomgebied in. Maar heeft uiteindelijk een aanvallende fout gemaakt. Zo zullen we dat maar even noemen. Lampard is het. Slachtoffer gaat gretig naar de grond. En na 64 minuten blijft het dus 0-1. Door die goal van uh, Torres die werkelijk uit de lucht kwam vallen. Met een assist. Ja, als uh, Mata niet aan die bal heeft gezeten. Een uh, assist van de uh, doelman nou, Ja, Die schrijft hij dan ook nog eens uh, op zijn naam. Zo is die uh, 1-0 uiteindelijk ontstaan. Gemaakt dus door uh, Fernando Torres. Het zet de Londenaren op een 1-0 voorsprong. En Fica zal nu zo alles of niets moeten gaan spelen. Ja, dat is uh, keurig in het straatje van uh, Chelsea. Die dat graag hebben 1-0 voorkomen. Tegenstander het spel laten maken. En dan zo vaak mogelijk... Fernando Torres of Ramirez voor de goal zien te krijgen in een countermomentje. Oscar nu voor Chelsea en Mata doorgelopen. Nu is er ruimte voor Chelsea. Mata, balletje achter het strand, langs. langs. Dan gooit de bal over de verdediging. Mooi wippertje in de richting van Mata over de verdediging van Benfica heen. Maar er stond nog een ploeggenoot buitenspel. Dus reageerde Mata iets aan de late kant en leek het ook buitenspel te gaan worden. David Lewis raapt vervolgens de bal weer heel snel op als Benfica nog niet van de eigen helft is geweest. En krijgt Chelsea ook nog eens een uh, vrije trap mee. Het is de fase waarin Benfica moet uitkijken. Dat ze het niet meteen gaan opgeven. Ook al weet iedereen dat het heel lastig winnen is van Chelsea. Op het moment dat ze 1-0 voorkomen. Ik heb uh, iemand horen denken aan Ola John. Die ga je nu uh, zo meteen een aantal keren voorbij horen komen. Want die gaat zo het veld inkomen. Inderdaad uh, staat klaar. En uh, de andere speler die klaar staat. Dat hadden we al geconstateerd. Dat is Lima. Die gaat Cardozo assisteren in de punt van de aanval. En sterker nog, ze gaan nu samen een muurtje vormen. En vervolgens zal ook Ola John in de ploeg gaan komen. Voor Benfica na 65 minuten. Is, het, is dat Caetan die eraf gaat? Malgarecho. Malgarecho is het ja. die, er, die eraf gaat. Inderdaad, Ola John. Twee aanvallers dus erin gebracht bij Benfica. Vrij trap van Luis in één keer, vanaf een meter of dertig. Uh, langs alles en iedereen, maar ook langs de goal van uh, Chelsea, van Benfica. En Dus blijft het 1-0 voor Chelsea in de 66ste minuut. Nou, Ola John mag dan toch op uh, het veld van de Arena gaan uh, spelen in eigen land. Een finale waar hij zo naar uit heeft gekeken. Ze brengen hem voorzichtig, maar zijn misschien wel iets te voorzichtig met hem. Want in deze wedstrijd had hij toch best vanaf het begin kunnen spelen. Hij heeft nu balbezit, Komt van links naar binnen. Paast de bal vervolgens naar Matic in de as van het veld. Matits zoekt dan weer die linkerkant op. Ola John geeft wel aan dat hij de bal wil hebben. Daar gaat de bal overigens niet heen. Hij gaat richting Cardoso, rand Omringd door 4-5 Portugezen. Dan gaat de bal richting het Schafsomgebied van Chelsea. En wordt hij met de hand geraakt. En geeft Kuipers een penalty aan Benfica. Dat heeft Kuipers dan razendsnel gezien. Er wordt geappelleerd door Benfica. Nu wordt er ook gevraagd om een kaart. En dat moet je niet doen, Salvio. Daar moet je mee wegwezen. Dat soort gebaren, dat is niet goed. Maar dat die penalty er komt, dat lijkt me wel duidelijk. Kuipers durft er dus aan om Benfica een penalty te geven. En wie maakt er dan Hens? Want Cardoso speelt de bal richting het schafslopgebied. Ja, er wordt Hens gemaakt door, ik denk, Keel. Of is het Aspilicueta? Aspilicueta maakt Hens. Duidelijk, Hens' -bal, inderdaad... Hand op een onnatuurlijke plek richting de bal. En dan is het Hens van de Spanjaard. En is het natuurlijk Cardozo. Die zojuist Fernando Torres langs zij zag komen. Als een van de topschutters in de Europa League. Maakte zijn zesde. nu Cardozo op voor nummer zeven voor hem. Na 67 minuten tegenover Tsjech. Bal op 11 meter. Benfica staat klaar om de 1-1 te maken. Cardozo, de Paraguayaan, zou deze. Actie natuurlijk moeten kunnen afronden met al zijn ervaring. Steenhard door het midden. Tjech kiest voor zijn linkerhoek. En tegelijkertijd oh, raakt Cardoso daar geblesseerd. Met het nemen van die penalty. Zit nu op de grond. Wijst naar zijn voet. En zegt dat is niet goed jongens. Dat gaat niet helemaal lekker. Maar bij Benfica op de tribune hebben ze het bepaald nog niet in de gaten. Daar gaat het nog wel goed aan. Ah, het is eh, kram. Dat zou moeten kunnen. Ola John gaat dat nu even verhelpen. Zal dat ongetwijfeld in moerstaal uitleggen aan... Eh... Kuipers. En Kuipers die gaat even polshoogte nemen. De penalty. Bunnet door Cardoso brengt Benfica weer naast Chelsea. We kunnen weer opnieuw beginnen met nog een klein half uur te ballen in uh, deze finale. Benfica tegen Chelsea. Het is 1-1. Net iets lager dan Neeskens in uh, 1974. Maar wel snoeien en snoeihard. Rechtdoor ook. Kramp schiet er inderdaad gelijk in. Overigens is dat nog wel opvallend dat die Cardozo toch deze belangrijke penalty neemt. Want uh, in eigen land in Paraguay is die uh, toch een tijdje persona non grata geweest. Na het missen tijdens het WK 2010 van een uh, penalty in de achtste finale tegen Spanje. Tijdens dat uh, WK als er spitsers van Paraguay. 0-0 stond het. Paraguay kon Spanje uitschakelen. Maar Cardoso miste van uh, 11 meter. Dat is hem lang nagedragen, maar hij durft dan toch blijkbaar weer te gaan staan. Hij ja, is overigens niet wel naar de kant. Gemaakt, ja. <laughs> dat, ja, klopt, dat klopt, maar in dit soort grote wedstrijden, je moet het toch maar durven. En ja, uh, hij durft het. Ja, de is... wandelende tak, zoals hij ook wel <laughs> wordt genoemd. Omdat hij eigenlijk alleen maar rechtdoor kan. Vrachtig. Goed, 1-1. We kunnen inderdaad weer opnieuw beginnen, maar ik ben er wel blij om. Ja, inderdaad. Er gebeurt in ieder geval uh, wat. Dat is al uh, heel wat meer dan uh, voor de rust het geval was. Na 69 minuten is het... Uh, het Portugese publiek in ieder geval weer in leven gekomen op de tribune. Horen we ze tenminste weer een beetje. En kan Benfica, heeft die wissels natuurlijk ook meteen effect gehad. Matits nu kan ook nu wat kiezen uit de diverse aanvallers. Salvio kiest die nu aan de rechterkant. Via de rechterpunt ook het strafschapgebied binnen. Verliest uiteindelijk de bal aan David Luiz die even komt meehelpen verdedigen. En dan Fernando Torres vanaf de eigen helft wilde starten. Matits haalt hem met grote passen weer bij. Dat is opvallend want Torres natuurlijk razendsnel. Maar Matits... Die niet zo snel oogt. Kan wel enorme passen nemen. En heeft zo de Spanjaard weer bijgehaald. De diepe bal op Ramirez is ja, te diep. Dat niet alleen. Het is ook nog eens buitenspel. En dus kan Benfica de aanval uiteindelijk weer overnemen van Chelsea. Aardig is dat we nu op het grote scherm de herhaling zien van de penalty van Cardozo. En een tekst die hij op zijn buik heeft geschreven. En de angst bij de supporters dat het misschien wel mis zou gaan. Om maar jouw woorden enige kracht bij te zetten, Ronald. Ja, Felix die mama stond er volgens mij. Gefeliciteerd aan mama, denk ja. ik. Nou, wat mij betreft. Gefeliciteerd ook. ook goed. Uitbraak van Chelsea. Ramirez. Nee, komt er niet aan. Het uitgestoken been is goed en correct. Dat hoort toe aan het lichaam van Garay. Bal gaat wel over de zijlijn. Maar daarmee heeft hij Ramirez onschadelijk gemaakt. En nog 20 minuten te spelen. Benfica-Chelsea 1-1. Voor alle duidelijkheid, dit is een finale. Mocht deze stand na 90 minuten nog altijd op het bord staan... dan krijgen de mensen in Amsterdam wat langer de tijd om naar beide ploegen te kijken. Twee keer 15 minuten. Wij kunnen er dan nog wat over praten en uiteindelijk volgen er nog penalties. Als er nog altijd een gelijke stand is na die twee keer 15 minuten. Goed, daar gaan we maar niet van uit. Gaat ervan vanuit dat er nog wel een ploeg is die scoort. En met name met Vika uh, zal daar natuurlijk nu er zoveel aanvallers in het veld uh, zijn naar op jacht zijn. Nu Ramirez namens Chelsea. Voorzet uh, vanaf de rechterkant staat op de achterlijn. Maar de bal gaat ook over de achterlijn heen. Er komt dus een keurige Arthur nu te staan achter een doeltrap. 71 minuten zijn we onderweg. En uh, de finale lijkt uiteindelijk uh, losgebarsten met dank aan uh, de openingsgoal van Torres... En de gelijkmaker van Cardozo en Jorge Jesus. Jesus is als altijd druk gesticulerend langs de zijlijn. Bezig om zijn elftal goed neer te zetten. Altijd druk. En onderweg de bijna 60-jarige hoofdcoach van Benfica. Nu proberen om via de aanval gevaarlijk te worden. Dat lukt alleen niet. Achterhoede van Chelsea ruimte op. Roeit die bal in de richting van Torres. Daar komt die bal uiteindelijk ook niet terecht en nu wordt Ola John gezocht aan de linkerkant de voor hem vertrouwde hoek met het duel aangaan Aspiliquetta pakt Ola John vast en andersom dat laatste wordt bestraft door Kuipers dat levert Chelsea een vrije trap op Hij speelde Ola John hier ook op dit veld de Johan Cruijffstad won die met 2-1 Twente Ajax Waarin Ayers toen veel beter was. Maar Twente twee keer scoorde. Volgens mij Jansen zelfs met de winnende treffer. En hij debuteerde op dit veld. In het Nederlands elftal. De wedstrijd tegen Italië. Wat dat betreft kan hij uh, een... Uh Prachtig vervolg geven vandaag aan die twee eerdere successen op deze gladde grasmat. Overigens was die wedstrijd tegen Italië niet zo heel succesvol voor hem. Volgens mij stierf hij van de Zenuwen. En dat was goed te zien in zijn spel. Wat me nu overigens opvalt als ik Olaf Johnson loop, is dat hij naar mijn idee kilo-tje of tien naar spiermassa mee heeft gekregen daar in Portugal. Het was toch een licht gewichtje nog in, um, bij FC Twente. Maar het is nu een grote kerel geworden. Goed, hij is ook wat ouder. 73 minuten 1-1 stand bij Benfica Chelsea. Als Ramirez de bal over de zijlijn laat gaan. En bij mag gooien. Er is nog altijd balans. Niet alleen in uh, de stand. Maar ook uh, op het veld is er uh, nog wel balans te vinden. Tussen uh, deze twee ploegen. Die eigenlijk uh, misschien wel uh, te veel ontzag hebben voor elkaar. Te veel angst voor uh, elkaars wapens. En die wapens zijn relatief uh, gelijk. Misschien wel juist daarom zijn ze er zo uh, uh, bang voor. Uh, dat de tegenstander die uh, misschien wel beter kan uh, gebruiken. Die omschakeling. En daarmee de goals maken. Benfica is daar wat minder aan toegekomen. Nu komt Chelsea daar wel weer aan toe. Met die bal die de diepte ingaat. En uiteindelijk in de handen van Arthur komt. Omdat er geen controle is bij Mata. Op het moment dat hij die de diepte in gestuurd wordt. En nu andersom. Even de ruimte voorin bij Benfica. Maar het is ook maar heel even. Lima loopt die bal over de zijlijn. En dan kan Chelsea weer overnemen. Maar je ziet het inderdaad. Benfica het liefst ook gewoon op tempo omschakelen. Alleen omdat ze de bal krijgen van Chelsea zijn ze daar in deze wedstrijd nog heel weinig aan toegekomen. Tsjech heeft die bal en een helft fluitkonschip daalt neer op het veld van de Amsterdam Arena. Als de doelman van Chelsea ruim de tijd neemt, Portugese fans uiteraard. Want die van Chelsea vinden het allemaal prima. Uiteindelijk PRS die ontvangt en terug speelt naar zijn doelman Arthur. Die nu ongetwijfeld hetzelfde zal doen. Weer een lange pier naar voren. In de buurt van Ola John en in de buurt van Cardoso. Cardoso verliest het wel van Kehil. Die zet op zijn beurt. Ramirez aan het werk. Die stalen om langs één man van Benfica alsof het een pilon is. De tweede is Matic. Die ziet eruit als een pilon, maar die steekt wel een been uit. Dat verwacht je niet bij een pilon. En Kuipers heeft dat gezien en geeft dus een uh, vrije trap aan uh, Chelsea. Dat is een uh, meter of 10, 15, over de middellijn. Overtreding dus van uh, Matic. En uh, die vrije trap komt er zo meteen aan. Volgens mij vraagt Ramirez nog heel luizig om een kaart. Nou, die vrije trap is inmiddels uh, genomen. Het is 1-1 met nog een kwartier te spelen bij Benfica. Chelsea even opletten. Want Torres in balbezit. En Torres gaat naar de grond in het Schafsroepgebied. En Kuipers Goeie. zegt helemaal niets aan de hand. Helemaal niets aan de hand. En ik denk dat Kuipers... ...het helemaal bij het rechte eind heeft. Volgens mij duikelde Torres daar in het strafselopgebied... ...en was er geen sprake van een overtreding van Garay. Garay is nu geblesseerd. Die gaat nog eventjes, of daar gaat Kuipers nog even kijken. Dan zijn er drukke gesprekken tussen Luisao en uh, Torres... ...van, joh, wat flik jij ons nou? Maar Garay is geblesseerd en Arthur gaat nog eens even bij Kuipers informeren... ...moet je daar niks mee met die Torres? Moet je die uh, geen kaartje geven? Nou ja, <laughs> Garay moet even opgelapt worden. Mooi moment om even te luisteren naar Jan en Robert. Ja, want uh, en kijk Jan, we kijken nu in de, in de herhaling. Het is een prachtige duik. Ik zeg een 6,4 voor de uitvoering. Ja, nee, hij valt de show hier. Want uh, er was best wel reden om een penalty te geven. Chau die hing helemaal aan hem. Maar dan uh, is hij zo op jacht naar die penalty, als een echte spits... en maakt hij nog een hele mooie duikeling. Daarmee <coughs> dwing je bijna de scheidsrechter om te zeggen van... nou, dat trap ik niet in. Maar moet hij geen geel krijgen dan? Ja, eigenlijk wel. Ja. Even over die penalty. Terwijl er een uh, blessurebehandeling op het veld uh, bezig is... Jij had een aarseling toen hij, die zijn, toen hij zijn aanloop nam. Toen dacht jij, oeh, dat is niet goed. Ja, kijk, een, een, een, een penalty moet je altijd met heel veel overtuiging nemen. En, uh, nou, je zag hem heel langzaam naartoe wandelen. En, uh, en ook de manier zoals hij hem inschoot. Kijk, je kan heel rustig naar die penalty uh, toe wandelen hè, En hem dan heel netjes in de hoek schieten. Maar je zag hem ook heel lomp, zeg maar, die bal inschieten. En dan een enorme opluchting zag je bij, bij zijn gezichten. Ja, nou, als je daarna ook die beelden zag op de tribune van die trainer van, uh, van Benfica. Ja, de druk op die uh, cadeaus was enorm natuurlijk. Ja. Goed, al 1-1. Uh, Verwacht jij uh, dat er nog wat in het laatste kwartier gaat gebeuren? Of wordt dat steeds voorzichtiger richting die verlenging? Nee, ik denk dat er <tus> nog wel wat uh, staat te gebeuren. De wedstrijd is echt helemaal opengebroken. Uh, Benfica wankelde na die, uh, die 1-0 achterstand. En, uh, Chelsea kon er geen gebruik van maken. Ze had een beetje mazzel toch, hoor, dat ze die penalty kregen bij Benfica, waardoor het nou weer iets meer in evenwicht is. Maar je merkt nou uh, de ontstaan gewoon ruimtes. En Benfica is, uh, heeft er ook twee aanvallers nog bijgegooid. Nou dat geeft nog wel eens extra aan dat, uh, dat er meer ruimte gaat ontstaan, uh, uh, waarschijnlijk op het middenveld. Mm. Dus uh, nee, dit, ik, ik denk dat het een beetje later gaat worden. Oké, okay, de bal rolt weer terug naar uh, Ronald en Frank. Ja, daar waar Garay langs de kant zit. En die baalt, want uh, zijn blessure lijkt erg genoeg om hem langs de kant te houden. Hoewel dat uh, nog niet helemaal zeker lijkt. Hij komt wel weer uh, overeind, maar zijn blessure ziet er niet zo uh, fantastisch uit. Hij is inderdaad uh, van het veld. En daar komt uh, dan uiteindelijk ook zijn vervanger, logisch. Jardel, de, ploeg, uh, de man die normaal gesproken als Garay niet speelt, ook op die positie speelt centraal achterin. Dus daar is niet zo heel veel geks aan. Maar uh, Jorge Jesus die bouwt wel als een stekker zeg. Want die heeft nu geen opties meer in, uh, in de wissel. En uh, omdat hij deze laatste dus uh, verplicht moet doen. En hij heeft er toch twee aanvallers bij gezet. Dus uh, nou moet hij wel naar voren toe voetballen. En zorgen dat ze tegelijkertijd Chelsea niet te veel in de kaart uh, spelen. Als uh, de lange bal naar voren gaat van Aspiliquetta. En daar uh, Arthur op zijn dooie gemakje de bal kan uh, weghalen voor de achterlijn. Zonder dat er ook maar enige druk van Chelsea komt, is dat probleem in ieder geval opgelost. En uh, kan Benfica weer gaan opbouwen? Dat doen ze via de lange bal van de doelman. En uh, Ola John probeert in één keer door te kopen in de richting van Lima. Bal via Aspiliquetta over de zijlijn. Ingooi Benfica. En uh, Ola John is even op zoek naar de goede bal. Niet om zelf te gooien, maar om dat over te laten aan uh, zijn ploeggenoot. Daar. Uh, en dat, uh, die ingooi is inmiddels genomen. Moet de voorzet komen richting de penaltystip. Daar staat natuurlijk uh, Cardozo klaar om uh, aan te nemen. Die maakt Hens. En dan is het een vrije trap voor Chas. Die Geray die er uh, nu af is. Die uh, raakt eigenlijk geblesseerd omdat hij over Torres heen viel volgens mij. We hadden dus eerst die valpartij van Torres Drie uur nadat hij was aangeraakt door uh, Louis Jouw. <laughs> en vervolgens uh, ja, is Geray zo ijverig om... Uh, en ook van zijn collega centrale verdediger te hulp te schieten. Dat hij over ja, Torres struikelt en dagelijks geblesseerd bij raakt. Een beetje een raar moment, maar het ziet er ernstig uit. Garay is er dus niet meer bij. En is uh, dus niet meer van waarde achterin. Jardel overigens is inderdaad uh, met enige regelmaat toch actief daar achterin. En heeft veel wedstrijden gespeeld. Ook al omdat Luziao elf wedstrijden vanwege de schorsingen mist. Omdat hij tijdens de oefencampagne... Tegen Fortuna Düsseldorf, een scheidsrechter aanviel. En daar elf wedstrijden voor geschorst werd. Dus wat dat betreft. Jardel heeft wel eens gespeeld. En kan zijn mannetje staan in deze wedstrijd. In een wedstrijd die, nou, waar we de laatste 10 minuten in gaan. Waar natuurlijk de spanning toeneemt. Het niveau van het voetbal niet zal toenemen. En waar Cardoso nog eens tegen het publiek zegt. joh, we hebben jullie nodig. In die laatste 10 minuten. Ja, de spanning zie je nu toch vooral terug op de. Op de tribunes en uh, in het uh, wat minder geregelde spel op, de, op het veld. Waar Torres nu in balbezit komt en sneller is dan Zao. Maar uh, even inhoudt en dan de bal achter Ramirez richting de cornervlag legt. En daarmee meteen de dreiging bij Chelsea uit de aanval haalt. En Torres had daar misschien wel meer uit willen halen. Maar ging niet uh, hard door waar je dat wel van hem gewend bent. Met twee tegenstanders voor zijn neus. En nu uh, wel een tackle. Er wordt wel degelijk uh, een speler van Chelsea ondersteboven gelopen. Daar door Gaitan. En dat uh, wordt niet bestraft. Aspiliquetta is uh, het slachtoffer. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat uh, de heren, scheidsrechters en Kuipers. daar natuurlijk voorop. voor zo'n uh, actie geen penalty geven. Hoewel er wel contact was, was het zeker geen penalty waard. Al vindt Aspiliquetta zelf de veroorzaker van een penalty. dat uh, absoluut niet het geval. 1-1 is het. En we moeten nog. 10 minuten officiële speeltijd. John krijgt de bal aangespeeld aan de linkerkant. Wil verlengen op Cardoso, maar doet dat niet hard genoeg. Doordat Chelsea erbij kan zitten. En nu zie je er ook de voorzichtigheid bij Chelsea. Want het verovert de bal in de laatste lijn. En kiest er uiteindelijk toch voor om Peter Tsjech aan te spelen. Vervolgens het zoeken naar Torres of Ramirez. En van daaruit maar gaan voetballen. Maar dan is in elk geval die bal wel op de helft van de tegenstander. Er wordt nu een overtreding gemaakt door Ramirez op Kajtan. Die eigenlijk als een soort veredelde linksback speelt in die slotfase. Natuurlijk, de linksback Malgarecho is gewisseld. Kaitan is een rechte vleugelaanvaller. En ja, hij kan eigenlijk die hele linkerkant wel bestrijken. Moet hij ook nu doen. Samen eigenlijk met Ola John, die net iets voor hem staat. Vrijtrap wordt door Arthur genomen. En ook op zijn beurt een lange bal. Ja, inderdaad. Zoeken natuurlijk naar Cardozo. Die kan dan doorkoppen op Lima. Hij kan ook zelf schieten als hij de bal weer terugkijkt. En Czech en tikt dan de bal over het doel en Dit zijn van die momenten. Cardozo die kan dan de bal lekker raken. Hij krijgt in de bal, inderdaad de bal terug. Lima vraagt hem dan, maar hij krijgt hem niet. Omdat die bal zo lekker valt voor de voeten van de Paraguayanen. Dan moet Czech er wel een hand tegenaan zetten. Anders valt hij net onder de lat door in het voordeel van Benfica in de goal. Nu blijft er slechts een hoekschop over voor de ploeg uit Lissabon. Doorgekopt en dan ingebracht bij de tweede paal. Maar niet op doel. Die bal gaat gewoon richting de eerste paal. En daarna wordt hij weggewerkt. En dan is het gevaar in eerste instantie weg voor de goal van Chelsea. Dat was nog een kans hoor voor Cardoso. Die zijn voet niet goed tegen de bal kreeg. Op het moment dat hij bij de tweede paal staat. Nu Ola John komt van links naar binnen. Mooie bal, zeg. Als die binnengehouden wordt, Dat wordt hij door Salvio aan de rechterkant. Salvio speelt aan tegen Cole. Nieuwe corner voor Benfica. In de slotfase nog acht minuten. 1-1 stand. En Benfica dringt aan. Cole geeft nog eens aan dat er wat beter. Of organiseert eigenlijk de verdediging voor deze corner, die aanstaande is. Genomen wordt door Salvio vanaf de rechterkant. Ook Petter Tchek is aan het organiseren. Geschrokken, toch, van de mogelijkheid die ontstond uit die voorgaande corner. Daar komt hij van Salvio richting de penaltystip Wordt gekopt door Matic, maar niet nauwkeurig genoeg. Ver over de goal van Petter Cech heen, die zich gaat opmaken voor een doeltrap. Nog 7,5 minuut en de extra tijd. Benfica, Chelsea, 1-1. Ja, de bedoelingen van Benfica zijn in ieder geval duidelijk. Die willen dit voordat de 90 ste minuut aangebroken is onder controle hebben... en de buiten ook binnen hebben. Het is ook een ploeg die een tegenstander, ook al is het Chelsea... best goed onder druk kan zetten en houden. En zo'n wedstrijd uiteindelijk naar zich toetrekken. Maar het blijft altijd opletten voor de luizige counters van de ploeg uit Londen. Met Mata nu in balbezit bij de cornervlag. Bal even terugleggen naar Aspiliquetta. Die zoekt dan de cornervlag weer op om de voorzet te kunnen geven. Kajtan duikt ervoor. Aspiliquetta komt opnieuw in balbezit. Legt hem opnieuw naar Mata. Die, oe, die wil een aardige actie maken. Maar raakt de bal dan te veel met die heel. Moet dan even zelf achter de bal aan. En weer terugleggen richting Ivanovic. Nee, Cahill is dat. Via een tegenstander bal over de zijlijn geschoten. En zo kan Chelsea gaan ingooien of krijgt Benfica de ingooi. Is het toch nog Kay Hiel die er uiteindelijk als laatste aan zit? Dat is me nog niet helemaal duidelijk met de aanwijzingen die Kuipers daarbij geeft. Inderdaad ingooi voor Chelsea toch. Maar na de ingooi onmiddellijk ingeleverd. En dan kan Benfica weer komen. Niet op de counters Ze doen het even kalm aan. Ola John op de middenlijn. Aan de linkerkant speelt Cardozo aan. Die staat tussen twee, drie man in. Probeert nu met een technisch hoogstandje die bal vrij te spelen. Dat lukt wonderwel. Uiteindelijk krijgt hij hem bij Ola John. Die over de zijlijn dribbelt. over, niet eroverheen. Bal blijft binnen. En zo blijft Benfica dus ook in uh, balbezit. Nu uh, met uh, Salvio aan de rechterkant. Maar die uh, verliest de bal. En dan de razendsnelle uitbraak van Chelsea via Ramirez. Aan de rechterkant. Via de linkerkant komt Cole. Ramirez in het strafsofgebied gestuurd door Luziau. Nou, daar ontsnapt Benfica, want er waren toch mogelijkheden om die bal heel snel te geven voor Ramirez. Kool was mee, Torres zag ik volgens mij ook meegaan. Maar uiteindelijk zijn het die lange stelten van Louis Zou, goede verdedigende actie. Die de, de voorzet van Ramirez of het schot op Golden in ieder geval uithaalt. En ervoor zorgt dat Chelsea wel een corner kan nemen. Daar komt die corner richting uh, het randje van het uh, doelgebied. Overgekopt en doeltrap voor... Uh... Benfica, Kehil, de kopper is het daar duidelijk niet mee eens. Maar ik denk dat Kuipers dat wel goed gezien heeft. Daar gaat ook nog even de confrontatie aan met de Nederlandse scheidsrechter. En die is dat inmiddels wel gewend, dat spelers het niet met hem eens zijn. Daar hoef je niet altijd van onder de indruk te zijn. De doeltrap rustig genomen door Arthur proberen aan de rechterkant uh, Salvio bijvoorbeeld uh, te vinden. Dit wordt in eerste instantie niet gevonden. In tweede instantie ook niet. Want Kool kopt de bal weer terug richting het middenveld van Chelsea. Daar wordt David Luiz ondersteboven gelopen. En uh, dat gebeurt door uh, Enzo Perez. Die uh, daar op de grond ligt en grijpt naar zijn rug. Dit kan Benfica niet gebruiken. Nog meer pijntjes bij spelers. Want het is nog vijf minuten officiële speeltijd. En zoals het nu staat gaan we naar de extra tijd. En de wissels bij uh, Benfica... Die zijn op. Het is de tackle van de Portugees op de Braziliaan in dienst van Chelsea. De heren schudden elkaar even de hand. Chelsea houdt de vrije trap over. Ja, allebei moeilijk kijken. Louise een beetje fel en uh, die verres heeft natuurlijk hartstikke veel pijn. Die krijgt inderdaad die knieën in zijn rug. Dat kan, uh, kan uh, verdomde zeer doen, maar daar kan niemand meer uit. Dus je moet gewoon door, wat je ook wil. Kuipers heeft gefloten en een vrije trap gegeven aan Chelsea. Die is nu druk in gesprek met uh, Frank Lampard. Discussie over waarschijnlijk een eerdere actie. Lampard schudt zijn hoofd en zegt... joh, uh, waarschijnlijk gaat dit over een gele kaart. Veel meer uh, zullen ze toch niet te discussiëren hebben. Acties in deze wedstrijd zal niet gaan over een familieuitje van een tijdje geleden. Lange bal nu van Chelsea. Van achteruit richting Oscar. Aan de linkerkant. Aanname van Oscar. Trapt de bal naar binnen. Naar uh, Lampert. Nog altijd aan die linkerkant. Weer Cole gevonden. Nog verder links. Voorzet van uh, Cole. Wordt weggekopt door Luis Wordt uh, vanuit de tweede lijn binnengeschoten. Althans, het strafzomgebied ingeschoten door Aspili Quetta. Maar het eindstation uiteindelijk de handen van Arthur. Die hem dus te pakken heeft. De tijd gaat dringen. Nog uh, vier minuten en de extra tijd. Als Arthur, de keeper van Benfica, de bal naar voren trapt. In de richting van uh, Ola John. Die uh, krijgt daar te maken met uh, Ivanovic. Nee, Cahill in zijn, uh, in zijn uh, nek. Dus levert uh, Ola John een vrije trap op. Omdat Cahill over de Nederlandse aanvaller heen uh, vliegt. <laughs> en, uh, en gelijk ook meeneemt uh, richting Grasmat. En uh, de spanning zal alleen maar toenemen in uh, deze wedstrijd. Met die 1-1 stand. En uh, Benfica ja, wat meer in de wedstrijd. Maar er is al gebleken dat het voor Chelsea niet echt uitmaakt. Want uh, die counters... Die zijn levensgevaarlijk van de ploeg uit Londen. En de vrije trap nu natuurlijk, die, is nogal, die moet nog altijd gegeven worden. Eerst moesten er nog even wat jongens worden opgelapt. De vrije trap voor Benfica, die staat nog met nog drie minuutjes op de klok. 51 jaar geleden won Benfica voor het laatste een beker. Toen ook onder Nederlandse leiding tegen Real Madrid. Leo Horn was de scheidsrechter En nu staat het 1-1, maat iets op die vrije trap. Wel richting de goal van Chelsea. Maar heeft uh, Check hem te pakken, geeft hem nu mee aan David Luiz. Die gaat richting de middenlijn. Aan de linkerkant. Minder dan drie minuten nog. Dordes loopt de diepte in. Nee, Mata. Mata krijgt de bal. Rand gebied. Glijdt maar weer eens uit. Staat wel omringd door Vierman. Maar krijgt de bal toch bij Lampard. Oh, wat een mooie bal. Maar wel op de kruising komt die bal. Frank Lampard had nog even een kroon op toch al een hele mooie week kunnen zetten. Waarin die topscorer aller tijden werd voor Chelsea. En hij had nu deze beker voor de Londenaren binnen kunnen schieten. Maar zijn inzet van de meter of 25 op de kruising. Volgende inzet is van Benfica. Hij gaat hoog. Over de goal van Lima. De goal dus van Tsjech. Lima was de man. Die inzette. Maar die van Lampert was veel mooier. Met gevoel. Net iets buiten het strafzoomgebied. Binnenkant voet. En dan gaat hij vol op de kruising. Nou net niet. Net op de lat. Maar bijna op de kruising. Maar het is zo mooi om hem te zien loeren. Met al zijn ervaring. Even het jaar. Nou krijg ik hem lekker voor mijn rechtervoet. En ik ga het gewoon doen. Zoals hij al zo vaak succesvol is geweest. Van grote afstand. Frank Lampert. Maar nu nog even, niet in ieder geval in deze finale... En uh, Benfica probeert uh, weer van de goal af te komen. Via Gaetan. Uh, Ola John in spelen. Nu even naar binnen gekomen. Even wat ruimte. Kan uh, kijken of hij wat medespelers kan vinden aan de rechterkant. Bijvoorbeeld Salvio kan gaan schieten. Maar legt de bal nog even verder door. Almeida. Bal op de penalty stip neergekomen. Dan zit er nog net weer een Londens been tussen. Voordat Benfica gaat uh, schieten. Dat duurt allemaal uh, weer erg lang voordat er iemand vrijgespeeld is. Dat is ook de verdienste natuurlijk van Chelsea. Die er uh, als het echt dreigt uh, gevaarlijk te worden. En meteen Bovenop zitten, geen enkele ruimte meer geven. En het zorgt ervoor dat Benfica zeer weinig in schietpositie komt. Ook in de slotfase. Net als eigenlijk in de eerste helft het geval was, is nu wachten op een, een goede bal waarmee Salvio een verre ingooi kan gaan nemen. Tegen de achterlijn van Chelsea aan. In de laatste minuut die nu loopt in deze wedstrijd. Wat is het? Leuk in die slotfase. Ik had niet verwacht dat dat nog zou gebeuren. Salvio gaat gooien. Vanaf de rechterkant komt een heel eind. Vijf meter gebied zelfs. Daar staat Matits. Nee, Cardoso. Die wordt geklopt. Voorzet nu van Salvio. Luziaus kopt. Maar de bal wordt weer uit het strassomgebied weggewerkt door uh, Chelsea. Opgevangen rond de middellijn. En dan kan Benfica weer aan de bak. Vanaf de rechterkant. In één keer de lange bal richting het strassomgebied. Maar in één keer heel onnauwkeurig En ook in één keer in de handen van Petr Cech. Die ook weer in één keer de bal verlengt richting de helft van Benfica. Ja, daar waar Mata wacht en waar Mata de bal ook heeft. Mata, hakje richting Torres. Zover komt de, de bal uiteindelijk niet. Torres gooit dan even zijn lichaam erin. Doet dat iets te enthousiast. En het levert uh, uiteindelijk uh, André Almeida. En, uh, nee, Perez is weer het slachtoffer. Die arme Perez die krijgt nogal wat uh, te verduren. En heeft nu ook kramp in beide benen. Vraagt daar uh, assistentie. Heeft ook de nodige meters moeten afleggen. En ook Kuipers komt daar even polsoog te nemen. Krijgt een enorme beuk weer te verwerken. Van Torres. Nadat hij zojuist al kennis maakte met David Luiz. En een stevige overtreding. De extra tijd inmiddels ingegaan bij Benfica tegen Chelsea. De 90 minuten zijn gepasseerd. Er staat 1-1 op het bord. En gelukkig is de wedstrijd inmiddels behalve spannend ook nog wel een beetje het aankijken waard geworden. Omdat het aantal kansen nu redelijk is gaan toenemen. Maar Cardozo nu hens in de punt van de aanval op het moment dat hij een bal wil aannemen met het hoofd. Dan wel met de borst. Daar valt die bal precies tussen tegen zijn hand. En dus een vrije trap achterin bij Chelsea. Nog 2,5 minuut. Nee, minder al. Twee minuten nog. En dan longt de verlenging. Of gaat Chelsea... Zoals die ploeg eigenlijk een beetje kennen. In de allerlaatste minuut nog een keer toeslaan. Drogba deed het vorig jaar in München. Dwong daarmee een verlenging af. En uiteindelijk penalties die de Londenaren beter namen dan de mannen uit München. Lange bal van Tsjech. Uh, op het hoofd van Matic. Twee keer kan hij de bal wegkoppen. Kan hij hem bezorgen bij Ola John. Die schuift hem naar Gaetan aan de linkerkant. Gaetan nog altijd op eigen helft. Aan die linkerkant wordt diepte gezocht bij Cardoso. Zo, die krijgt ook een roei te verwerken zeg. Maar uh, nee, Kuipers zegt dat het is correct op de bal gespeeld. Betekent dat Chelsea weer even de bal had. Maar uh, gelegenheidslinks bij Gaetan nu met de bal aan de voet. En Mata in zijn rug probeert uit te verdelen. Gekregen de gekregen hulp van uh, die, uh, Jardel, die uh, invaller. Bal vervolgens weer richting uh, Cardoso. Afgetroefd door Aspiliquetta. en bal bezit nu voor uh, Chelsea. Aan de rechterkant Ramirez wordt richting de cornervlag gestuurd. Met Jardel in zijn buurt. En Jardel maakt er nog een corner van. Dit zal het laatste moment zijn, denk ik, voor Chelsea. Om nog iets te creëren. Nota bene weer een corner. En je ziet aan het publiek dat put hoop uit dit moment. Ja, dit, uh, dit, in het publiek zitten ze natuurlijk sowieso. Met de, de zenuwen uh, bonkend in de kelen. En ze willen natuurlijk, zeker bij Chelsea de aanhang, dit graag in een doelpunt omgezet zien worden. Daar komt de hoekschop richting de tweede paal. Goed ingekopt. Zo! Wat een lekkere goal is dat zeg. Uitstekend gedaan door Ivanovic. Bij de tweede paal staat hij helemaal alleen. Geen tegenstander in de buurt. Hij kopt de bal niet heel hard, maar wel weer heel precies terug richting de eerste paal. Arthur staat bij de tweede paal en kijkt en denkt, oh daar gaan we Zeg. In de extra tijd en Chelsea doet het gewoon weer alleen nu voor de overwinning en om de verlenging en penalties te voorkomen. Benfica geslagen want de laatste minuut extra tijd loopt en je ziet het aan de spelers. Cardoso slaat de handen voor de ogen en hij niet alleen 10.000 fans uit Portugal meegereisd, doen het allemaal. De hoekschop richting de tweede paal. Goed weggelopen daar door Ivanovic bij zijn tegenstanders. En hij houdt goed het oog op de bal. Is op tijd in de lucht. En geeft hem net voldoende kracht en boog mee om Arthur kansloos te laten. En zo gaat Chelsea hier de Europa League winnen tegen Benfica. Want de extra tijd zit er eigenlijk al op. En de aftrap moet nog genomen worden. Ivanovic even twee vuistjes. Dit voelt lekker zeg, want je kunt niet meer verliezen. Dat weet hij in ieder geval. Op het moment dat hij het doet, maakt maakte, kan Chelsea deze finale niet verliezen. En ze gaan het dus flikken. In hetzelfde moment de uh, Champions League Cup hebben en de Europa League gewonnen hebben. Dat gaat tien dagen duren. Een momentje dat nog geen enkele club heeft mogen meemaken. En uh, Jezus, hij ziet het weer gebeuren. In een week tijd, een heel seizoen naar de knoppen. En geen kampioen geworden, want verloren van Porto en de Europa League. Finale verloren van Chelsea. De aftrap is genomen. Er komt nog een lange haal naar voren. Misschien dat Kuipers nog een minuutje bijtrekt. En dat er nog wat kan gebeuren. Cardozo! Nou zegt Tsjech was al verslagen. Maar dan zou zomaar de 2-2 nog hebben kunnen vallen. Want Kuipers en zijn assistenten lieten deze aanval gewoon doorlopen. Cardozo krijgt net zijn linkervoeten niet goed tegenaan. In de rug van Ivanovic. Ivanovic zit mis. En dan moet die linkervoeten tegenaan. En dat lukt net niet, omdat Cahill met zijn linker en zijn rechter eerder is. En zo is deze finale uiteindelijk toch nog voorbij. Heeft Benfica die laatste kans mooi kunnen laten lopen? En gaat Chelsea dus de Europa League winnen? In het, uh, een jaar nadat ze de Champions League hebben gewonnen. Is dat nu een feit? Kuipers fluit af. Amsterdam heeft een winnaar en die heet Chelsea. In de slotfase, in de allerlaatste slotfase toch weer. Want het gekke is, Ivanovic loopt weg eigenlijk uit kansrijke positie. En je denkt, nou ja, hier kan hij toch niks meer bewerkstelligen. En dan vanaf de punt van het trafstorpgebied doet hij eigenlijk uh, alles goed. Ja, dit is uh, Chelsea en die, die gekke je over, Want zo wordt hij toch genoemd, Benitez, door de supporters. Yeah. Die bezorgt die club toch wel gewoon een cup. Die Matteo deed het vorig jaar. Rafael Benitez, hij moet plaatsmaken. Maar hij zegt wel tegen Abramovic. Ik heb wel iets in mijn binnenzak. Die, die cup, die hebben we toch mooi gewonnen. Hij geeft nu, gewoon Reus, een hand. Die ziet eruit als Arie Haan die een week heeft doorgehaald. Heel slecht dus. Ik vind altijd een beetje een vergelijking tussen, tussen die twee. Ja, de spelers van Benfica. Moeten worden getroost. Ja, Chelsea vang zei het al. Chelsea wint de beker. Ach, kijk nou. We zien nu toch echt de huilende supporters. Dit is, ach, dit is echt verdriet. Hier kijk ik er een beetje kippenvel de vloek, van. Ja, de vloek. Ja, de vloek is er nog altijd. De zevende finale op rij. Die uh, wordt verloren. Koetman, de Hongaarse coach. Die in 1962 weg moest en zei. Jullie zullen de komende honderd jaar geen Europese beker winnen. Het lijkt erop alsof deze vloek nog altijd boven de adelaars uit Lissabon hangt. Nou, straks komen we nog even bij jullie terug bij de uitreiking en uh, het plezier wat die uh, Chelsea spelers dan zullen hebben. Jan van Hoosten, uh, zo hier in de studio, want er is heel veel om over na te praten in die uh, hectische slotfase. Renate Evers zit klaar voor het uitgestelde nieuws. Dat is eerst van 10 uur. Deze week in vrijdagmiddag.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 E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. Maastricht zet extra politieagenten in tegen illegale drugsdealers op straat.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 Het Syrische leger lijkt een aanval van rebellen op de gevangenis in Aleppo te hebben afgeslagen. De rebellen lieten vanochtend tegelijkertijd twee autobommen bij de gevangenis ontploffen voor ze het complex bestormden. Ze wilden leden van de oppositie bevrijden die er vastzitten. Volgens de oppositie zijn bij de gevechten 15 militairen gedood. Het aantal slachtoffers onder de rebellen is onbekend. De gevechten duurden uren, maar het leger wist te voorkomen dat de aanvallers de gevangenis konden binnendringen. Zo melden getuigen in Aleppo.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 Jan van Alst, er is zoveel om over na te praten. Uh, er waren een paar déjà vu momentjes. Ik moest, dacht jij dat ook bij dat schot op de, op de kruising van Lempert? Waar dacht jij aan toen je dat zag? Ja, hij heeft tegen uh, Duitsland hè, met het WK ja. ook zo'n schot gehad. Zuid-Afrika. Ja, Zuid-Afrika. Een De bal die achter zelde... de lijn was. Ja, Volgens ja, ja. mij dezelfde positie ook. Uh, Zelfde positie. Dus, uh, ja, hij, heeft, hij heeft een fantastisch schot. Dat zag je in de eerste helft al. Hmm. Uh, toen had hij een hele andere traptechniek. waardoor hij een zwabber gaf aan die bal. En deze bal moest hij juist met een... Uh, ja, met een curve om, uh, om de verdediger heen schieten. Ja, dat was bijna in de kruis. Ja. Vervolgens uh, ja, echt een crazy uh, le, le slotfinale van deze, van deze Europa League finale. Ja. Ja, wat gebeurde er allemaal? Ja, Er kwamen enorme ruimtes te liggen. Enerzijds doordat uh, de vermoeidheid toesloeg. Met name bij Benfica had ik het idee. Ik vond het uh, heel risicovol wat, wat die trainer van Benfica, die Jesus, deed door uh, naar de 1-0 achterstand meteen twee aanvallers erin te brengen. En uh, er hoefde nog maar iets te gebeuren of uh, je bent door je wissels heen. Dat was je op een gegeven moment ook. Dus uh, ja. als ze nog de, de verlenging hadden moeten spelen, ze, uh, had, had ze dat opgebroken. Maar uh, ja, er kwamen gewoon enorme ruimtes uh, te liggen. En uh, uh, ja, daar ontstonden nog behoorlijk wat, wat, wat kansen uit. Uh, alleen ja, daar, uh, daar ontstond die goal niet uit. Dat was een, uh, uiteindelijk een kopbal die technisch fantastisch ingekomen werd door de Ivanovic. Ja. Ja. Is de keeper echt kansloos op zo'n bal? Ja, ja, ja. Kijk, dat is een, een, een contrabal voor een keeper is altijd uh, het meest lastige. Hè? Dus je beweegt met de, met de, met de bal mee als je voorzet wordt gegeven. Mm. En dan moet je zo'n enorme knipmes in de lucht uh, hebben, zoals Ivanovic. Waardoor je ook nog veel kracht geeft. Ja, voordat je weer uh, stilstaat als keeper en naar de andere kant kan bewegen. Dan hangt hij al. Ja, ja. Dan, uh, dan is het 2-1. Dan denk je, dan als het gebeurt. Ja. <laughs> en nou, dan nog niet. Dan is die, die lange bal op cadeau. Ik, uh, ik, ik had een beetje de indruk dat hij een... Een extra tussenstapje maakte om beter bij die bal te kunnen. Waarvan ik achteraf denk: als je dat niet had gedaan, had je hem een tikkertje, een tikkertje, tikkertje kunnen geven. Hoe zeg je dat? Goed? Ja. Een tikkertje in de hoek kunnen geven. Katoos ja. uh, speelde niet de gelukkigste wedstrijd hoor. Daar ging trouwens een, uh, ook een fout aan vooraf door, door Ivanovic. Heel raar, die had hem zo weg kunnen schieten. Hij schoot finaal over de bal heen, waardoor Katoos ja. hem voor zijn voeten kreeg. Ja. Maar Kehil, die als een echte krijger uh, gooide zich ervoor. En uh, ja, daardoor uh, sleepte hij uiteindelijk nog uh, uh, de beker binnen. Nu hebben ze afgelopen zaterdag in de 92e minuut waarschijnlijk het kampioenschap verspeeld. Nu verspelen ze in de 92e minuut de Europa League finale. Hoe, wat voor een tik krijg je dan wel niet als speler? Ja, je krijgt een enorme tik van. En uh, eigenlijk is ze moeten straks uh, die bekerfinale nog spelen. Is eigenlijk bijna al gedoemd te mislukken. Maar gedachten gingen eigenlijk uit naar uh, 2001 toen heeft Bayern Leverkusen een soortgelijk uh, topjaar gehad, tenminste dat dachten ze, tot de ene laatste speelronde in de, in de competitie. Totdat de Champions League finale notabene verloren ze Tegen Real Madrid. En de bekerfinale verloren Dus alles net niet. Zo'n soortgelijk scenario dreigt ook voor bij De voorbereidingen voor de prijsuitreiking zijn momenteel gaande. Er staat trouwens een portie voetbalhistorie bij die Ja, ik zag Kruif in beeld en Eusebio in beeld. En Platini. Ja, uh, iedereen is er, zo ongeveer, in de arena. Uh, we gaan zo voor de prijsuitreiking terug. Laten we eerst even vooruitkijken naar een clubje die jou uh, na aan het hart ligt. SC Twente moet morgen vol aan de bak om het seizoen te redden. De ploeg van uh, Alfred Schreuder eindigde in de Eredivisie... Uh, voor het tweede jaar op rij op de zesde plaats. En alleen bij winst van de play-offs plaatst Twente zich nog voor de Europa League voetbal. En tegelijkertijd blijft dat natuurlijk een troostprijs... want financieel kan de Europa League in de verste verte niet op tegen de Champions League. Je hoort zijn niet, Niemeyer. De hymne van de Europa League. FC Twente is nu eenmaal FC Twente en plaatsing voor het toernooi is ondanks alles een must voor de club. Morgenavond is FC Groningen in het Euroborgstadion de tegenstander. En Twente-trainer Alfred Schreuder verwacht dat zijn ploeg over twee duels doorgaat naar de finale. Ik denk dat het duidelijk is dat wij een van de favorieten zijn, denk ik. En wij zijn aan onze stand verplicht om Europees voetbal te halen. Dus... Uh... Daar gaan we alles aan doen. Waar baseer je op dat jullie een favoriet zijn... met de zesde plek in de reguliere stand? Ja, goed. Ik denk dat als je naar het spelersmateriaal kijkt... dat we een ontzettend goede groep hebben. En ik denk dat we nogmaals aan onze stand verplicht zijn... om uiteindelijk Europees te halen. Ja, wat jij vindt, concludeer ik daaruit... dat FC Twente moet altijd met de status, de naam... het geld van de club, moet Europees spelen. Ja, dat vind ik wel. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Nou goed, daar worden ook spelers op ingekocht... En ik denk op dat podium is het ook ontzettend goed voor spelers om daar te spelen om weer een volgende stap te maken. Dus dat, dat is de ambitie voor ons om Europees te halen. Ja, want het gaat niet eens zozeer om het geld, want het duurt even in die Europa League voor je wat verdient, hè? Nee, maar goed, als spelers worden wel meer geld waard. Ja, dat is ook heel belangrijk. Dat is ook belangrijk. Schreuder heeft een punt, maar toch blijft overeind staan... dat clubs van de Europa League op zichzelf niet rijk worden. FC Twente-voorzitter Joop Munsterman geeft tekst en uitleg. Uh, als je het zakelijk bekijkt en je kijkt naar de verschillen... tussen de Europa League en de Champions League, dan zie je bijvoorbeeld... als je een voorronde voetbalt, dan krijg je 100.000 euro in de Europa League... En die krijg je 2,5 miljoen krijg je in de Champions League. Maar als je dan bedenkt en je hebt pech, en wij hebben die pech al eens gehad... dat we in Baku moesten voetballen, dan kost zo'n uitronde... kost je 125.000 150 tot 150.000 aan vliegkosten en hotelkosten. Dan, ben je, dan moet je nog een thuiswedstrijd voetballen met de nodige kosten. Nou, dat zijn gemiddeld ook 50.000 kosten. En iedereen weet dat in zo'n voorronde, ja, er zitten de 12.000 toeschouwers... en die betalen dan bij ons misschien 5 of 10 euro nou, mm -hmm. Je kunt Uitrekenen hoeveel het verlies dan is van zo'n ronde. Het is ook niet allemaal kommer en kwel, want wie wat verder komt in de Europa League mag alsnog bedragen uit de grote jongenswereld bijschrijven. Althans, een beetje toch. Nou ja, kijk, dan kom je in de poolfase. En dat is ook heel interessant om die verschillen te zien. Kom je in de poolfase, dan krijg je in totaal 1,8 miljoen. Dan moet je wel drie uitwedstrijden voor voetballen, dus ik heb net al verteld wat het kost. Kom je nu in de Champions League? dan krijg je 8 miljoen en 6 miljoen, dat wil zeggen 8 miljoen in voren... en 6 miljoen marketpool is 14 miljoen. En dat gaat dus door tot aan het eind... krijgt bijvoorbeeld de winnaar van uh, de Europa League krijgt 5 miljoen... en de winnaar van de Champions League 10 miljoen. Mm -hmm. dan, dan, dan kan je voorstellen dat je voorstellen dat, dat, dat het met name in het begin... ja, dan kost het je veel geld. Ja. En als je al niet, het gaat ons al niet zo voor de wind, vanwege de crisis... Ja, dan tikt dat wel aan. Tot zover de hoofdrekensommen van Joop Munsterman. We gaan weer even terug naar Alfred Schreuder, die zit even verderop. Schreuder, niet in het bezit van de juiste trainerspapieren... staat sinds het vertrek van Steve McLaren aan het roer bij FC Twente. Met naast zich stroomman Michel Jansen, het hoofd jeugdopleidingen. De vraag is of dat ook komend seizoen zo blijft. Want het leverde Twente nogal wat kritiek op dit seizoen. Ik wil heel graag blijven bij Twente. En na het seizoen gaan we bespreken wat... Uh wat de bedoeling is met mij voor de komende seizoen. Ja, nou dat blijven, dat zit wel goed, toch? Ik ga er wel van dat ik blijf, ja. Ja, en dat verzoek om het komend jaar ook de leiding te nemen... dat komt toch in deze dagen wel, mag ik aannemen? Ja, dan moet je niet bij mij zijn. Dan, nee, daar ga ik helemaal niet over. Ik bedoel, de, de club weet graag dat ik een eigen team wil. En uh, dus dat is het enige wat ik al, al, al een tijdje geleden bij de club heb neergelegd. Maar zou jij dan nog genoegen kunnen nemen met een ander elftal dan het eerste? Bedoel, ja, natuurlijk dat... wel, zeker. Ja, echt? Ja, het gaat om mijn persoonlijke ontwikkeling ook. Dat is ook belangrijk. En hoe zou dan de leiding eruit moeten zien bij het eerste helftal, als dat zou gebeuren? Nee, ja, daar ga ik niet over. Maar is het ondenkbaar of is het denkbaar, laat ik de vraag anders stellen... dat er toch nog een andere hoofdstrijden komt? Ja, is dat, dat... Is denkbaar. Oké, okay, maar eerst maar eens de play-offs. Dat is immers de korte termijn tegen Groningen morgenavond. Wout Brama en Dimitri Bulikin ontbreken bij de ploeg van Alfred Schreuder. Robert Schilde en doelman Michailov zijn weer van de partij. Goed om te weten van Ragnar, niet mee. We gaan weer even terug naar de arena, want uh, de beker staat op punt van uitgereikt worden. Heel veel prominenten hebben we al voorbij zien komen, Ronald en uh, Frank. En een heel klein jongetje in een regenjas, wat doet die dan nou? Nou, die heeft een goede plek gevonden, denk ja, ik. Hoor. Of, uh, Hij staat er staat gewoon een mee te, mee te maken. Of dat is dat kind van een van de spelers, hoor. Dat, dat kan mag ook. ik hopen, ja, want, uh, ja. ja. Hij staat helemaal vooraan, gewoon. Nou, we wow. hebben Stefchenko net gezien, uh, die staat ook in de hoek ergens te knuffelen. Eberhard van der Laan van Praag, maar natuurlijk... Uh, Kruif, Platini en Eusebio op een rij. Dan zijn die spelers eerst nog langs Chamarie Vaf gekomen. Die hadden wat mindere plek. Ja, zo staan ze. Maar het lijkt erop dat John Terry. Uh, net als vorig jaar in München. Uh, er niet bij tijdens de finale. Maar dat John Terry samen met Lampert wel die beker in ontvangst gaat nemen. Ja. Want Lampert heeft zich inmiddels op het uh, podium gemeld. En wordt daar geflankeerd door John Terry. Die niet zo heel makkelijk loopt. Hè? Nee, in shirt, ja. inderdaad. Welkeurig netjes zijn pak omgewisseld en ze stropdas als voor uh, een shirtje en een, een sportbroekje. Uh, jongetje is ja, die... afgevoerd trouwens. Ja, uh, uh, ket, ket. Uh, Jongetjes staat er, staat er staat nog één jongetje. Nathan A.K. staat er nog. <laughs> <laughs> Rechts aan de zijkant, ja. knaapje staat er oh. even rustig te kijken. Hij lijkt echt heel erg op Gullet als je hem zo ziet staan. en uh, Met die, uh, die rasta-haartjes uh, vallen. Maar hij staat klaar om het feestje mee te gaan vieren. Platini. Probeert uh, uh, de Europa League beker tussen de spelers door te wringen. Nou, jij mag hem uh, de lucht in helpen, Ronald. Nou, Lampard en Terry krijgen de beker van Platini. Twaalf maanden geleden kregen ze de Champions League. En mm, nu gaat hij omhoog, ja. En is het feest. Ontploft de Arena. Alles wat blauw-wit is en nog op de plek zit. Dat ontploft. Het vuurwerk wordt ontstoken. De confetti gaat de lucht in. Net als in München is Chelsea uiteindelijk de bezitter van de beker... waar het een heel jaar om heeft gespeeld. Het begon natuurlijk met het spelen om de Champions League. werd derde in een pool achter Shakhtar en Juventus. En heeft zich uiteindelijk naar deze finale geworsteld. En in deze finale, die niet goed was... maar aan het einde wel spannend, met 2-1 gewonnen van Benfica. Ivanovic is de grote man, want hij maakte de winnende goal. En de Amsterdam Arena klapt dus voor Chelsea... Dat, dat memoreerde Frank net al even voor het eerst in de geschiedenis. Dus houder is van twee cups tegelijk. Maar samen met Ajax, Juve en Bayern ook de eer geniet... dat het uh, alle Europese bekers heeft gewonnen. En Barca. Die stond niet op mijn rijtje, maar dat neem ik voor jou aan. <laughs> Inderdaad, een, een mooi stukje Amsterdam-promotie natuurlijk. Omdat het in de Amsterdam-arena is, keurig netjes georganiseerd werd. en ons Nederlands scheidsrechterskorps staat er ook weer eens een keertje netjes op. Want uh, Kuipers heeft deze finale natuurlijk uitstekend geleid. Zoals we dat van hem gewend zijn. In Europa en op de Nederlandse velden. Chelsea heeft gepresteerd wat ze graag wilde presteren. Namelijk wat ze kunnen winnen, gewoon winnen. En dat is in dit geval de Europa League. Zij zijn er trots op. Waren er ontzettend mee bezig om deze prijs ook binnen te slepen. En ook voor Rafa Benitez is dit natuurlijk een mooie prijs. Hij moet weg. Maar als je zo'n prijs bij zo'n club binnensleept... Vind je volgend jaar nog wel weer een clubje die uh, graag jou als manager zal willen hebben. Het feest zal nog even doorgaan in Londen en in Amsterdam. Want Chelsea is de winnaar van de Europa League. Goed, Jan van Halst uh, nog hier in de studio. Al met al, kijk eens terug op deze finale. Met wat voor gevoel stap je dan zo in de auto? Nou, dat toch wel uh, wat onverdiend is dat Chelsea hem heeft gewonnen. Want ik vond dat Benfica meer de intentie in geval toonde uh, op het veld om, om, om deze cup binnen te slepen. En Chelsea speelde toch weer wat afwachtend. En uh, had dan toch uiteindelijk die beker binnen, uh, binnen. en dan weet ik wel, van, uh, hè, dat is zakelijk voetbal... Maar gewoon als kijkspel wil ik ook, uh, wil ik ook genieten. En uh, ik had het idee dat Benfica daar meer zijn best voor deed. Ja, nou ja goed. Benfica is nog een dolbouw, zei je zelf. Richting de Champions, Champions League finale van volgend jaar. Ja, ze hebben nog een jaartje. Hè? Dus ze hebben nog een jaartje. Ja. Dus het kan nog eventjes. Goed. Uh, uh, morgen uh, play-offs finale, Groningen-Twente. Wat denk je daarvan? Ja, dat wint Twente. Dat zijn ze verplicht. Mooi. Heerenveen-Utrecht? Ik denk Utrecht dat wint. Ah, oké. Okay. Goed. En volg je de play-offs promotie-degradatie ook? Ja, ja. Ook nog? Ja? Eagles-VVV? Uh, ik denk dat de uh, uh, Eagles dat wel eens kan gaan winnen. Ja, zullen ze dan die andere drie ook even snel doen? NvV Volendam? Uh, Volendam Win? Helmond Sport Sparta? Uh, Helmutsport. Mm, Oké, okay. en de graafschap tegen Rode SC. Dat is misschien wel de mooiste Rode. van de vier. Ja, Rode wint hij wel, denk ik. Toch ja, wel? Ja, graafschap ja. is niet zo voor jaar. jaar. Oké, okay. nou dankjewel. Leuk dat je er was. Ja, weet Goeie je wel. Goed, reis uit. naar dat huis. Uh, graag tot de volgende keer. Dat was Jan van Hals. Dat was deze uh, lange uitzending van uh, langs de lijn in verband met de Europa League-finale. Meldt u even, heet van de pers, dat Philip Gilbert de Ronde voor Californië heeft verlaten. Wat is er nou weer aan de hand? Hij is met spoed naar huis, want zijn vrouw is aan het bevallen. Het is maar dat u het weet. Uh, het heeft zijn team meegedeeld, dus het is heel betrouwbaar, BMC. In Californië begint het peloton zometeen aan de vierde etappe. En die gaat richting Santa Barbara. Maar ja, goed zonder Philip uh, Gilbert dus. Einde van deze editie van Einde West Langs de Lijn. Uh, zometeen met het Oog op Morgen. Dat wordt gepresenteerd door Rob Trip. Goedenavond.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 zijn voor zijn werkzaamheden gecreëerd. Argos, zaterdag, kwart over 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Niet elke verandering heeft gevolgen voor uw toeslagen. Roekoekoe, met rijke Helwegen, ik heb nieuwe wangetjes. Maar veranderingen zoals verhuizen, een nieuwe baan... of gebruik maken van kinderopvang kunnen wel gevolgen hebben voor uw toeslagen.